Radio Cordonia, Radio Cordonia, Radio Cordonia, Radio Cordonia, Radio Cordonia, Radio Cordonia, Radio Radio Cordonia, Radio Cordonia, Radio Cordonia, Radio Cordonia, Radio Cordonia, Radio Cordonia, Radio Cordonia, Radio Cordonia, Radio Radio Cordonia, Radio Cordonia, Radio Radio Cordonia, Radio Cordonia, Radio Cordonia, Radio Cordonia, Radio Cordonia, Radio Cordonia, Radio Cordonia, Radio Cordonia, Radio Cordonia, لگال رپورتاجی سرنزواکیز فسرباری کومالاتی فرهنگ و گنجان ایو گومای بداستی خومورا نو گووین شخه چیت تورانی <تصفح> دیکن گی Deze is een Thank you Goedenavond, dames en heren. Vanavond is een testuitzending van Radio Cordonia in het Nederlands. Radio Cordonia is de stem uh, van de Koerdische gemeenschap in Amsterdam en Nederland, hopelijk binnenkort. Uh, Radio Cordonia zendt uit op Wereld FM op de frequentie 99.4 FM. En u kunt ook via de, onze website luisteren www.cordonia.com. Cordonia met de letter C. Het programma van vanavond bestaat uit uh, interview met uh, Vladimir van Wilgenburg, een jonge Nederlandse journalist die een stage heeft gelopen in Koeristan uh, bij een landelijke krant. Uh, en om 11 uur hebben we nieuws uit Koeristan en daarna volgt een kleine korte analyse uh, over de huidige situatie door uh, Vladimir zelf en mijn sidekick vanavond natuurlijk uh, de heer Halwest Rashid. Uh, na elf uur uh, spreken we Pega Khalidji, de voorzitter van KSVN... om te spreken over uh, uh, de huidige activiteiten van de vereniging... en uh, uh, wat de komende jaar uh, aan activiteiten zal plaatsvinden bij KSVN. En aan het eind uh, zullen we uh, afronden met een eerder gedaan interview... met de controversiële meest besproken zangeres en presentatrice Dashne Mourad. Maar allereerst... Zullen we luisteren naar Aramo en Olatime. Radio Cordonia. Een nieuw Kurdish radio station. Nogmaals, goedenavond dames en heren. Dit is Radio Cordonia. Hier, dames en heren, in de studio te gast bij ons Vladimir van Wilgenburg. Hij is een jonge Nederlandse journalist die kort geleden is teruggekomen uit Koeristan... waar hij stage liep bij een landelijke krant. Uh, wat ooit was begonnen bij een werkstuk over Koeristan... heeft Vladimir zich tot een van de weinig Nederlandse journalisten... zich verdiept in de Koerische kwestie. Uh, hij was zelfs een van de medeoprichters van uh, een, een Koerig, bekende Koerdische nieuws site, azadi.nl. Uh, daarnaast zit bij ons ook uh, aan tafel aangeschoven de heer uh, Halouest Rashid... die uh, vanavond zal fungeren als mijn uh, sidekick. Heren, welkom. Zoals so, well. u uh, Vladimir, kun je ons vertellen hoe die ene werkstuk jouw interesse heeft gewekt... over Koerden en Koeristan en hoe dat zich heeft allemaal verder ontwikkeld? Uh, nou ja, ik uh, was gewoon uh, op vakantie in Turkije. En ik moest een onderwerp uitzoeken voor mijn profielwerkstuk. En ik zag, uh, ik was een mooi boek aan het lezen over het Midden-Oosten. En daar stond uh, een titel. En daar stond uh, dromen over een onafhankelijk Koerdistan. En toen ik dat las, toen dacht ik, uh, nou, dit is best wel interessant. Uh, misschien is het iets voor een werkstuk. En ik ben daarmee verder gegaan. En toen vond ik dus uit dat de meeste mensen die ik kende in Turkije... dat dat voornamelijk Koerden waren... En toen ik dus terugging naar Nederland... het eerste wat ik heb gedaan is tot ik allerlei Koerden heb geïnterviewd. Waaronder ook Halwest en andere mensen. En uh, zo zijn mijn contacten eigenlijk met Koerden begonnen. Omdat ik zo eigenlijk mijn eerste uh, ja, contact heb gelegd met de Koerden zelf. En dat heb ik daarmee verder gewerkt. En zo ben ik bijvoorbeeld ook bij Halwest gekomen... die al zijn eigen Koerdische nieuwssite had, halwest.nl. En toen ben ik ook uh, met hem gaan werken... En, en zo is eigenlijk alles begonnen met onze okay. beste vriend Alwist. Nou, we, beginnen, we hebben het later over uh, hoe jullie samen hebben gewerkt. Maar waarom heeft de Koerdische zaak jou aangetrokken... in plaats van bijvoorbeeld uh, Turkije of Iran of Irak? Uh, politiek gezien zijn ze ook heel interessant. Mm -hmm. Nou ja, ik wil niet zeggen dat ik niet geïnteresseerd ben... in, in uh, Turkije of Iran of Syrië. Maar over Koerden is... Ja, ik ben er gewoon mee begonnen. En, en ik zag gewoon dat ik daar... Nou ja, toen ik dus mijn profielwerkstuk af had... Uh, toen werd dat opgestuurd naar een instituut, het Klingendaal Instituut. En die professor daar die zei van nou, dit is een behoorlijk goed uh, werkstuk. Dit schrijven zelf studenten niet uh, aan mijn universiteit. Dus toen dacht ik gelijk, oké, okay, ik ben hier goed in. En wat er nou uh, speciaal uh, interessant is aan Koerden, is dat is ze verdeeld zijn uh, in meerdere landen en dat ze daar ook een sortiment verschillende deelculturen hebben ontwikkeld. En tot als je. Bezig ben met de Koerden, dan weet je ook gelijk iets over Iran. Je weet iets over Syrië. Je weet iets over Turkije. Je weet gelijk iets over het hele Midden-Oosten. En dat is wat de Koerden zo speciaal maakt. Want als je daarmee bezig bent, dan ben je gelijk eigenlijk. Weet je iets over het hele Midden-Oosten. En niet alleen over één land. Oké, okay, oké. Okay. Ik had even een vraagje tussendoor. Uh, jouw interesse in journalistiek, jouw journalistieke interesses. Uh, zijn die eigenlijk ook mede dankzij de, jouw inter, eigen interesse in uh, de Koerden, in de Koerische kwestie ontstaan? Of had je dat al uh, daarvoor al? Nou ja, ik was eigenlijk al begonnen met schrijven toen ik uh, 16 jaar was. Uh, dat was dan meer uh, was sporadisch. Dat was een beetje sporadisch. Dat ging, ging ook eigenlijk over Irak toen, uh, toen de tijd. Dus uh, ik ben daarvoor ook al bezig geweest met journalistiek. En ik wilde eerst ook altijd uh, iets met geschiedenis doen of iets met journalistiek. Dus... Maar toen ik dus... jouw website tegenkwam, halwest.nl... toen dacht ik van oké, okay, omdat ik al interesse had... in journalistiek, ik dacht ik ga misschien met hem werken. Dan kan ik iets bereiken. Ja. En hoe is het verder allemaal... die samenwerking tussen jullie allemaal tot stand gekomen? Mm -hmm. Wil jij nou, iets zeggen? Misschien uh, dat ik iets even mm -hmm. vertel. Um, nou, hij vroeg mij... hij heeft net verteld dat hij een aantal mensen heeft geïnterviewd... Uh, voor zijn uh, profielwerkstuk. En uh, waaronder uh, ik... Uh, er een van was. Um, nou, en zodoende zijn we in contact gekomen. Ik was al een tijdje bezig met Halwis.nl uh, en uh, ik had ook de behoefte om uh, de site verder te professionaliseren en uh, meer mensen bij te betrekken. En uh, hem viel mij uh, eerlijk gezegd op, omdat hij een, een jonge man was, een Nederlandse man en uh, niet-Koerdisch, die toch zo veel interesse had in de Koerden. En eigenlijk uh, vanaf het begin uh, had hij ook uh, uh, heel veel kennis daarover. Dus uh, we zijn uh, zodoende langzaam aan het gaan samenwerken. En uh, hij is dan daarna uitgegroeid uh, tot een van de bekendste gezichten van hollis.net destijds. En daarna heeft hij uh, ook verder meegeholpen met de uh, oprichting van Azadi en uh, zodoende. Oké, okay. en uh, dus zo, zo zijn jullie zeg maar, daarna bij elkaar gekomen. En dan hebben jullie uh, dan verder uitgebreid met twee andere heren. Om, uh, en zijn jullie zo, zo? is het begonnen met Azadi.nl ook uh, daarna. Precies, ja. Oké. Okay. Uh, laten we het nu en da daarna. Je bent dit, uh, deze zomer naar uh, Koeristan gegaan en daar heb je een stage gelopen. Dat ja, klopt. Uh, bij een semi-gouvernementele krant, uh, Rodau, mm -hmm. uh, toch? Ja, zo zou je het kunnen noemen. Semi-gouvernementeel of niet? Ja. ja. Wel, toch? Ja. Redelijk. In de ja, wel het is, het, is, het is vanuit de overheid, maar uh, ze hebben best veel vrijheid om uh, te doen en te, te zeggen wat ze willen. Uh, hoe, uh, je hebt aardig wat, uh, wat interviews gedaan met grote politici en best wel een hele roerige periode, de, de tijd van de verkiezingen. Dus wat, wat waren jouw observaties en de zaken die bij jou heel erg zijn bijgebleven? wat me het meest is bijgebleven ja, ja. La, la, laten we eerst even over hebben jij bent als een Nederlander <gül> daar naar koers gegaan <gül> en je, je bent vanuit deze cultuur naar koers gegaan wat, wat, wat heeft jou het meest opgevallen aan, aan de cultuurverschil laat ik het zo zeggen wat, nou, wat, wat, was het grootst, wat was de grootste schok grootste verrassing grootste schok nou ja, het probleem is dat ik al heel lang met de Koer eigenlijk hiervoor ook al omging. Maar als je gewoon... Uh, is dus dat je wil probleem? zeggen dat je al die schokken al hier in Nederland ik hebt gehad? Ik heb al wat schokken ondergaan. Uh, vooral op het gebied van die eercultuur, de collectieve cultuur noem ik het. Uh, het grootste verschil tussen Nederland, uh, tussen, tussen de Nederlandse cultuur en de Koerdische cultuur is dat... De Nederlandse cultuur is heel erg individueel. Is heel erg gericht op het individu. Dus iedereen bemoeit zich met zijn, niet met zijn eigen zaken... en niemand bemoeit zich met andermans zaken. Religie is een privé aangelegenheid, et cetera. Maar bij de Koerden is alles collectief. Je deelt alles met je familie, alles wordt doorgeroddeld. Uh, uh, op, op het gebied van, van vrouwenkwesties bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ik heb daar gewoon met mijn eigen gezien dat bepaalde vrouwen zeggen dan tegen mij... Ja, ik kan niet uh, normaal hier leven, ik wil graag naar Europa... want ik word hier in mijn vrijheid beknot... En dat, dat is dan weer die collectieve cultuur, want er dan, uh, dan worden dan roddels over haar. Als ze dan iets kleins doet, dan krijgt ze gelijk een roddel en is de hele naam kapot. Dus je en, hebt geen, pri geen privéleven? Nou ja, ja dat, dat is het gebrek aan privacy in Koerdistan. Dat is heel sterk. Je, en, uh, in, uh, ja, je vertelde net eigenlijk ook dat je veel koeren kent in Nederland ook. Je, je, je, hebt er, uh, je bent er omgegaan. En daarna ben je naar Koerdistan geweest. En wat waren de verschillen eigenlijk tussen de... Hoe de Koerden in Nederland, in Europa in het algemeen met elkaar omgaan. En hoe het in Koerdistan is. Staat er daar een grote verschil tussen? Of zijn we ook eigenlijk uh, van Nederlands in Nederland, Koerdisch? Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel Koerden die zijn heel erg voor Nederlands. Dat merk je ook aan Koerden die bijvoorbeeld vanuit Europa daarheen komen. Ik heb bijvoorbeeld heb ik bij een klein feestje geweest van Koerden. Die dus allemaal uit het buitenland kwamen, uit Engeland en Amerika. En zag ze wel dat ze een beetje naar elkaar toetrokken. Dus dat ze zich een beetje... Uh, ja, ze wilden graag naar westerse muziek luisteren en, en, en, en gewoon bier drinken en feesten. En dat is een beetje moeilijk in Erbil. Uh, dus je ziet <stukk> dat, dat er toch wel wat verschilletjes uh, zijn uh, tussen uh, ja, en, heel in de steden en regio's. Ja, ja, ja, maar je zit, ik bedoel gewoon het verschil tussen, tussen Koerden die uit, uit de diaspora komen, uit het buitenland, en Koerden die gewoon in Koerdistan leven, want die, ja. hebben, die, die kijken alles heel anders natuurlijk. En heel veel Koerden uit Nederland die hebben gewoon al Westerse gewoontes overgenomen. Van het individu bijvoorbeeld en, en dat soort zaken. Dat, dat is aan de ene kant waar, maar er is ook iets anders aan de hand. Uh, sommige Koerden die hebben de cultuur van 10, 12, 20 jaar geleden vanuit Koeristan meegenomen. En zijn ze nog steeds met dezelfde gedachte hier in Nederland als het ware bevroren. Uh, ja. Terwijl in Koeristan is het allemaal vooruit gegaan. Sommige ja. mensen zeggen dat ook daar is het eigenlijk... Uh, Ontwikkeld. De cultuur is daar en, en de maatschappij is daar meer ontwikkeld dan sommige mensen hier nog uh, qua gedachte en mentaliteit zijn gebleven. Ja. Dat, uh, ja, de eerste generatie is dat, denk ik, voornamelijk. De eerste Want generatie. Want ik ken natuurlijk veel uh, jonge Koerden, meer Koerdische studenten en, en et cetera. Dat, dat zijn de mensen waar ik mee bevriend ben. Ik ken natuurlijk ook heel veel oudere Koerden, maar dat is natuurlijk. Uh, en die jongere Koerden die, die zijn niet zo heel erg blijven steken, denk ik. Okay. Ook in Koerdistan. Dus er is een wel een groot verschil tussen de, hoe de Koeren met elkaar uh, omgaan, de Koerdisch jongeren, en uh, hoe de oude generatie eigenlijk uh, denkt. Nou ja, ja, tuurlijk. Er is dus een heel Die grote wel, generatie, een hele grote generatiekloof. Uh, ja. Dat is het probleem. Uh, ja, ik, ik, kan maar dat... ik heb het gevoel dat in Koerdistan ook uh, de laatste jaren de individualisering, waar je het net over had eigenlijk, hè, dat je iedereen eigenlijk op zichzelf gericht is, dat, uh, dat in Koerdistan ook in uh, steeds uh, toenemende mate. Uh, aan de hand is. Heb je daar ook iets van gemerkt? Dat je denkt van uh, mensen zijn met hun eigen werk bezig. Uh, en uh, zijn mondiger geworden misschien? Uh, misschien. Misschien bij de krant zelf. Bij, bij die journalisten waar ik mee heb gewerkt. Dan zie ik dat wel een beetje. Tot ze daar wel een groei in. Ja, tot ze daar met hun eigen werk bezig zijn. En hun eigen relatie, et cetera. Maar ik, ik zie wel dat bepaalde mensen dat ook heel graag willen. Ze willen graag die individuele cultuur. Ze willen van die collectieve cultuur af. Ze willen bijvoorbeeld mensen die graag in Europa willen leven. Bijvoorbeeld. Er zijn toch wel heel wat Koerden die denken dat een Europa paradijs is. En sommigen van hen willen juist niet meer die bemoeienis en, en dat soort zaken. Uh, ja, we gaan uh, zo uh, hebben over de verkiezingen, de verkiezingentijd in, uh, in Koerdistan. Hoe jij dat uh, hebt uh, meegemaakt en uh, wat waren jouw observaties en wat is jou opgevallen en waar denk je dat het naartoe gaat? Want je hebt aardig. Uh, wat, uh, wat mensen geïnterviewd uh, van hoge functionarissen, hoge politici... Um, wat militaire leiders en het gewone volk. Um, en je hebt best wel veel gereisd uh, binnen uh, Koeristan. Uh, dat gaan we zo even doen... Uh, als uh, uh, de controle in uh, alles op een rijtje heeft. Uh, maar eerst uh, wilde ik weten van jou, uh, uh, Vladimir... Uh, heb je, kun je nu, nu al een beetje Koerdisch of niet? Ik kan een klein beetje Koerdisch praten. Een rare woordjes zoals maastoutsi en zo. Dus uh, het is een beetje beperkt. Maar ik kon me daar wel uh, uit mijn woorden komen. Ik kon eten bestellen. Ik kon uh, scheldwoorden zeggen. <laughs> Oké, okay, dat is woord. Helemaal Koerdisch. Ik kan dat ook uh, Koerdisch zingen. Nee. <laughs> we gaan het zo even over de verkiezingen hebben. Maar eerst luisteren we naar Blund Ibrahim. En dan komen we terug bij jullie. Radio Cordonia. Ja, dames en heren, we zijn weer terug met Radio Cordonia. Aan ons, bij ons aan tafel aangeschoven nogmaals de heer Vladimir van Wilgenburg en mijn. Uh, lieve sidekick, uh, Hallo Rashid. En met ons zal ook als sidekick fungeren de heer uh, Azad Hariki die in de controle als regisseur vanavond uh, uh, fungeert. Nogmaals. Uh, we komen terug op, uh, op jouw stage weer in, uh, in Koeristan, Hoe het was. Uh, je hebt aardig wat, uh, wat hoge pieven, zou ik zeggen, geïnterviewd van uh, Mullah Bakhtiar van PUK. Mohammed Taufiq, de tweede man van Goran. Uh, Maam Rostam, een, een bekende oude strijder. Uh, Kamal Karkouki, de huidige president van, uh, van het parlement. En ook uh, uh, twee grote leiders van twee uh, islamitische partijen. Salahuddin Baadin en Ali Bapir. Uh, denk jij dat als westerling eerder toegang hebt tot deze mensen... dan, dan, een, gewone, dan een Koerische journalist, laat ik het zo zeggen... Uh, ja, natuurlijk is dat zo. Want uh, de meeste Koerdische politici die willen heel graag in de aandacht komen van het Westen. En wat het probleem is met de Koerdische kranten... het maakt niet uit welke krant je het over hebt... of het nou pro-regering is of anti-regering... ze hebben een heel klein bereik van misschien tussen de 6.000 en 10.000. Maar als je met een Westerse krant bijvoorbeeld stelde... New York Times of een andere... dan wordt het gelijk uh, veel meer verspreid... En ze weten ook zeker dat alle Koerdische kranten het zullen uh, vertalen en, en gaan verspreiden. Dus ze hebben een veel groter bereik sowieso met westerse journalisten. Dus het is in hun eigen belang om een interview te doen met westerse journalisten. Dus in algemeen uh, hebben Koerdische politici ook uh, de neiging... om wat minder graag met, met politici, met Koerdische journalisten te praten. Ja. En de, de reden daarvoor is ook omdat sommige... Koerdische politici die willen niet beschuldigd worden van corruptie en bla bla bla. Terwijl ze als een westerse journalist dat vraagt... dan zullen ze dat heel lief beantwoorden. Maar als een Koerdische, Koerdische journalist een vraagt over of ze corrupt zijn... of dat of er bepaalde dingen mis zijn gegaan... dan hebben ze dat liever toch niet. Dus dan doen ze minder graag een interview. Oké, okay, zelfs, uh, zelfs als je bij een Koerdische krant werkt... zeg maar jij als Westerling, mm -hmm. uh, die werkt bij een Koerdische krant... Uh, heb je ook toegang tot, tot ze? Want ik heb begrepen dat Mullah Bakhtiar uiteindelijk toch niet, uh, uh, niet helemaal uh, tevreden blij was. was, tevreden was, wat, wat Kak Azad zegt. Nou ja, wat, wat het dus was met Mullah Bachtyar is dat uh, de dag na het interview uh, belde opeens zijn persvoorlichter me op. En die zei van ja, ik had gedacht dat het voor een uh, westerse krant was. En toen dacht ik van ja, wat is nou het verschil tussen een westerse of een koerdische krant? Want... Uiteindelijk is de doelgroep zijn, zijn de Koerden, toch? Dus uh, het wordt toch vertaald uh, als hij iets negatiefs zegt in het Koerdisch... en dat komt in de Koerdische krant. Of hij zegt iets negatiefs in de internationale krant... dan komt het ook in Koerdistan terecht. Dus ik begreep het, het, het probleem niet. Maar voor, voor die politici is het blijkbaar wel een probleem. En uh, vond, je, vond je tijdens de interviews uh, dat ze eerlijk antwoord gaven... of gaven ze meer politiek uh, correcte antwoorden? Jij nou als ja, Westerse journalist... Uh, uh, nou ja, huh? ik... Uh, ik uh, Bijvoorbeeld, het maakt niet uit welke partij het is, of het nou Goran is of PUK of KDP. Ik, ik praat toch liever met, met de wat lagere functionarissen. Want die uh, zeggen meestal de waarheid, die zeggen wat ze denken. Bijvoorbeeld, als je met, met lagere functionarissen van, van Goran uh, spreekt, dan zeggen ze bijvoorbeeld, uh, ja, ze zijn eigenlijk allemaal mafia leiders, bla bla bla. Maar als je met, met de hogere Goran functionarissen, die zijn een stuk voorzichtiger met, met ja. de woorden, want hun zijn verantwoordelijk. En met de PUK en KDP is het hetzelfde. Bijvoorbeeld, Malabachtiar staat er bekend om dat hij altijd heel veel... Hij is, iets la hij is een behoorlijk hoge functionaris. Maar dan nog, hij staat er bekend omdat hij uh, recht door zee is. Dus hij zegt wat hij denkt. Terwijl was je bijvoorbeeld met de Taliban talabani praat. Of, of wat hogere functionaris. Die zijn wat voorzichtiger. Dus Ik denk wel dat hij die hogere functionaris... Ook omdat ik westers ben. Dan beginnen ze heel vaak allemaal met uh, democratie. En het westen. Uh, en bla bla bla. Heeft er ook mee, misschien mee te maken dat sommige van hen... ook lange tijd in het westen hebben gewoond? Ook ja. mediatraining hebben gehad. En uh, hoe ze met... Uh... Ja, ja, maar wat, wat, wat me opvalt en vooral de, de politici van de lijst beginnen dan bijvoorbeeld als je over de corruptie begint of dat soort dingen of vriendjespolitiek, zeg je ja, maar ja, je hebt toch overal corruptie, je hebt ook in Amerika heb je corruptie, in Nederland is corruptie. Ik denk van ja, dat, een dat, dat is een beetje. is een beetje een onjuiste vergelijking. Dat is sowieso omdat Koerdistan net uit een, een burgeroorlog komt en net zat om moest zijn is een oorlogsgebied. En ja, Nederland is heel veilig. Dat klopt natuurlijk, maar. Het is dus heel snel dat ze dan zo proberen te bagatelliseren, ja, inderdaad, te, te minimaliseren. Oké, okay, Vladimir, hier even vanuit, vanuit de regie. Ik heb een vraagje. Je zei net, ze antwoorden eerlijk als het over corruptie gaat. Heeft er iemand eerlijk antwoord gegeven over corruptie? Dat ze, dat ze zeggen van, uh, ja, ik, ik, heb er, ik heb wel iets uh, meegemaakt. Een vriend van mij, die heeft wel iets uh, in zijn zak gestopt. Dus dat ze concreet zijn in de antwoorden? Of corruptie? Nee, nee, nee. Meestal zeggen die, die, nou ja, die politici zeggen meestal van ja, er is uh, wel corruptie op, op, op een bepaald niveau. Bijvoorbeeld, ik sprak met de gouverneur van Erbil uh -huh. en, en ik zei tegen hem ja, Kuba Talibani heeft zelfs gezegd en Baram Saleh heeft zelfs gezegd dat er corruptie is. Ik vraag, waar zit dat dan? En zegt, nou ja, ik denk niet tot het op, uh, op dit niveau zit. Het zal wel op het lagere niveau zitten. Het zal misschien bij functionarissen zitten die misschien wat geld in hun zak steken. Maar, maar een specifiek antwoord geven ze meestal niet. En had je niet het idee dat het uh, dat ze iedereen uh, doorschoven naar elkaar eigenlijk? Van uh, bij ons, bij mij zit het goed. Of bij ons, uh, bij mijn partij of bij mijn regio zit het goed. Of mijn instelling. Of Mm, nou ja, ik, ik, ik heb bijvoorbeeld geprobeerd om Kemal Kerkukki uh, in de val te laten lopen met een vraag. Door te zeggen, wat, je hebt één uh, parlementariër, ik weet niet zeker of die parlementariër is geworden, dat is Osman Banemarani. Niet die, werd die is beschuldigd, parlementariër geworden. Nee, maar dat is een politicus en die werd beschuldigd door, door de, de puke media van ja, uh, u heeft ook een villa, uh, villa en u heeft heel veel geld, u heeft een fabriek en blablabla. Bla, bla, bla. Tijdens in de tijd, uh, als parlementslid. En toen had ik gewoon ik ook een Camelot Cookie gevraagd. Ja, je hebt Osman Bani Mirani en uh, die zeggen ze dat hij een villa heeft en zo. Ik zeg, is dat normaal dat parlementariërs villa's en zo heeft? En toen zei ik: Cookie, nou, ik leef eigenlijk heel simpel hoor. Dus dat, uh, dat valt wel allemaal me mee. Maar ja, als je daarna gaat kijken naar zijn echte bezit of zo, dan zie je wel dat hij uh, wat behoorlijk wat huizen en uh, eigendom heeft. Dus dat klopt dus dan ook niet. Nee. Uh, maar laten we het nu echt, echt over de verkiezingen hebben. Hoe, hoe waren jouw observaties over de straat? Was, was er echt gespannen sfeer uh, als Westerling? Hoe, hoe ging je daarmee om? En, en, en uh, deden ze zich anders voor je dan, dan, dan, dan zeg maar in het gewoon? Dan voor een Koerd of voor nou ja. eigen bevolking? Ja, maar het is natuurlijk sowieso moeilijker voor mij als Westerling of bijvoorbeeld als Europese waarnemers om, om, om uh, diep erin te komen. Want je kan geen Koerdisch praten, dus de, hoe moet je dat nou, nou, die, die, die signalen opvangen? En als, als de meeste Westerlingen die ik heb gesproken, die bijvoorbeeld een helder waren, die zeiden, ja, alles is heel rustig verlopen en uh, er is weinig uh, uh, schendingen. Maar als je dan met oppositiepartijen praat, die zeggen dan iets heel anders. En natuurlijk de, de regerende partijen, KDP en Puk, die zeggen ook weer wat anders, dus het is, het is toch moeilijk om daar door te komen. Maar je kon wel merken tot er wel voordat de verkiezingen begonnen was bijvoorbeeld die krant Awenna die waarschuwde voor een burgeroorlog. Nou, dat was zwaar overdreven. Maar het was wel duidelijk tot, tot er wel wat, wat minimale incidenten zijn geweest met geweld. Dus er waren wel behoorlijke spanningen sowieso tussen, tussen de Goran en de Puk. Maar heb de... jij niks meegemaakt van, van geweld? Van geweld? Nou ja, na de verkiezing heb ik de Kai Goshi meegemaakt. Maar dat is daarna... Uh, Goshi, dat betekent uh, schoten. Uh, het is een, is een traditie in het Midden-Oosten... ...en dat was uh, één dag na de verkiezingen... En nadat Fu Hossein uh, ja, na de verkiezingen had gezegd... ...van ja, de lijst heeft gewonnen. Toen begon om elf uur gelijk iedereen in de lucht te schieten... ...maar toen werden tegelijkertijd ook gebouwen aangevallen... ...van de Yigiritu, van de Islamitische Unie van Koerdistan. ...en ook van de changelist, van de veranderingslijst, Koran... Um... Dat heb ik niet zelf met mijn eigen ogen gezien, maar ik was daarna gelijk bij dat gebouw van toe geweest, van die Islamitische Partij. En ik heb ook gezien dat er mannetjes stonden bij de Koran. Dus je kon wel zien dat er wel wat geweld was. Maar je hebt ook, sorry dat ik onderbreek, maar je hebt ook, wat je in een eerder interview al had verteld, dat je ook gewone mensen sprak op straat, in de taxi, in een theehuis. Pff. In de restaurants. Eh, wat viel je aan hun op? Had zij van tevoren aan, aan de vooravond van de verkiezingen. Er waren natuurlijk wel grote redden. Met hoge functionarissen bij betrokken. Mm -hmm. uh, dus met men verwachtte wel dat er iets ging gebeuren. Maar wat dacht het gewoon uh, bevolking ervan? Wat bedoel je, je niet... over de politieke situatie in algemeen? Of gewoon over tot er geweld of zo zou tot er komen? Tot geweld zou Omdat komen in het begin. Er, uh, daar heb ik niet specifiek uh, vragen over gesteld. Namen, of, of, of, of ze dachten dat er geweld kwam. Ik heb meer gevraagd van ja op welke partij stem je. En dan begonnen ze. nou ja De taxichauffeurs zijn meestal heel boos op, op de koerdische overheid. Uh, maar on, on, op de straat zelf heb je wat meer uh, diversiteit. Maar de meeste taxichauffeurs zijn voor de oppositie. Yeah. Maar heb je ook gezien bijvoorbeeld dat er een verschil is tussen verschillende lagen. Of uh, um, arm en rijk. Is, is, wat, hoe, hoe waren jouw observaties? Wat, wat zag je daar? Nou ja, wat, wat je gewoon ziet is dat, uh, dat wat, wat opvalt is dat uh, in Koerdistan tot de politici uh, ook heel veel business daarnaast nog hebben. Dat ze dus behoorlijk rijk zijn. En daarnaast heb je ook een, een uh, soort middenklasse. Uh, maar ja, je hebt, ook, je hebt ook een arme bevolking in, in de buitenwijken die dan behoorlijk arm zijn. Uh, en waar ging de steun vooral uit? Naar, dus zeg maar de armen, waar ging de steun van hen uh, naar uit? En wat middenklasse... Nou ja, ja dat is, een beeld van geven. Dat, dat, dat is moeilijk om te zien. Want als je kijkt naar de verkiezingsresultaten, dan, dan uh, zie je dat er in, in Huilder, in ieder geval een uh, provincie Huilder tot Koran heeft wel stemmen gehaald bij, bij denk ik de, de boze mensen. Maar als je kijkt, er, is er volgens mij zijn er ook heel veel mensen die hebben niet gestemd. Volgens mij een half miljoen of zoiets hebben niet gestemd. Dus dan vraag je af waar, waar is hun stem dan heen gegaan. Zijn hun zowel boos op, ook nog steeds op Koran, omdat ze vanuit de K komen of, of niet. Dus. Ik denk dat dat moeilijk. Uh, ik weet zeker, ja, in Sulemania heeft het bijna niet. heel veel mensen op Koran gestemd. Maar in, in de Huiler en Doehok is dat natuurlijk heel anders. Ja, daar is de fraude ook wat uh, hoger geweest. Nee, maar je ziet wel in de gebieden die, die het minste steun hebben gekregen. Van de Koerdische regering. Bijvoorbeeld in het uh, Badinan gebied. Bijvoorbeeld in Zagho. Kreeg dan Koran toch weer iets meer stemmen. Omdat ze toch wat minder ontwikkeld zijn dan bijvoorbeeld Dohok. Daar ging wat meer geld in dan naar Zagho. Dus bijvoorbeeld dat soort dingen. Bijvoorbeeld in Koya. Uh, was ook qua ja, voorzieningen was het behoorlijk slecht gesteld en volgens mij gaf ze daar aan de schuld aan de regering dus daarom stemmen ze waarschijnlijk ook op de oppositie maar in Helder denk ik dat toch uh, heel veel projecten en zo zijn geweest uh, tot er toch wel veel ontwikkelingen omdat je in Helder heb je die chaos niet je hebt geen uh, fractiestrijd binnen de Puk je hebt geen Koran je hebt geen fracties dus je hebt alleen maar Barzani en, en die dat je van Barzani heeft dan wel veel van die projecten zo uitgevoerd. In helder en als we, dus. Ja, als we kijken naar de resultaten van de verkiezingen uiteindelijk. De uh, lijst uh, hoe we het ook willen, uh, hebben een behoorlijke klap gekregen. Uh, als voorheen. En uh, de oppositie is toch wel uh, ruim uh, uh, vertegenwoordigd in het parlement. Ja. Wat, uh, wat, wat verwacht je eigenlijk uiteindelijk uh, concreet dat gaat veranderen in, uh, in de werkwijze van het parlement bijvoorbeeld? Dat daar Goran heel veel werk heeft van gemaakt, althans in hun uh, beloftes. Uh, rechtssysteem, uh, vrijheid van journalistiek, uh, mm -hmm. individuele vrijheden. Nou ja, uh, wat, wat, zie je al wat uh, veranderingen in de, ruim twee maanden na de verkiezing? Of denk je van dat het gaat op lange termijn? Uit? Nou ja, ik denk dat we geduldig moeten zijn, want het is een, een, een, uh, dit soort processen gaan meestal heel langzaam. Dus we moeten nog eerst zien wat, hoe de oppositie echt gaat opereren, of ze echt een uh, of ze echt een goede oppositie kunnen zijn. En pas dan, als, als we dat zien... dan pas kunnen we een oordeel eigenlijk geven. Het is nu veel te snel om nu al te gaan zeggen van... ja, uh, Goran gaat het goed doen of niet doen. Want we hebben nog niet... Ja, de, ja, dat, de tweede parlementszitting is geweest. Dus we weten nog niet veel over hoe, de, hoe Goran gaat opereren. Maar ik weet wel wat, omdat ik zelf ook veel met, met contact heb gehad met alle partijen, maar ook met Goran, is dat, ik wel verwacht dat uh, Goran heel zich sterk gaat richten op die Iraakse verkiezingen. En dan die stap daarna, dan willen ze uiteindelijk de, de Koerdische regering vormen. Of ze dat ook gaat lukken, dat is iets anders. Nou ja, ze wachten misschien ook af dat uh, de diaspora, uh, ja, diaspora graag Koede. deelneemt en uh, groot deelneemt aan de verkiezingen. Ja, ja. Ja. Maar het meest opvallende vond ik ook wat, dat die politici van de Koerdistan-lijst zeiden... maar ja, ik hoor dan dat ze niks voor. Je krijgt misschien uh, drie, zetels, drie zetels, zetels of tien zetels, misschien tussen die. En dan kregen ze uiteindelijk 25, nee, 24 zetels. Dus dat hadden ze nooit verwacht. Dus dat was voor hun waarschijnlijk wel een verrassing. En wat ik denk dat er sowieso gaat gebeuren is dat als er een oppositie is... terwijl vroeger was het gewoon alleen KDP en PUK, Dus als er een oppositie is, dan zal er sowieso iets gaan veranderen. Want er, zullen nu politisch, er zijn nu al drie ministers die worden ver, ter verantwoording opgeroepen. En ze gaan nu eindelijk vragen van ja, uh, waar zijn jullie mee bezig? Dus hopelijk zal die oppositie eindelijk gaan doen wat, ze ta wat hun taak is. En dat is dus uh, ministers uh, ter verantwoording oproepen of ze wel goed functioneren of niet. Net ja. zoals in Nederland. Uh, we hebben genoeg over Koeristan gehad en over jouw stage. Laten we even... Uh, afsluiten met een... Uh, met een uh, ik zie het als een heel belangrijk onderwerp, dat is eigenlijk de Koerdische mm -hmm. lobby hier in Nederland en, uh, en, en ook uh, in het algemeen in Europa. Wat zie jij als een niet Koerd? Uh, ik denk dat jij wat, wat, wat een objectievere kijk uh, zal hebben. De obstakels voor een effectieve Koerdische lobby hier in Nederland. Bijvoorbeeld. Mm. Nou ja, dit is, het is dezelfde vraag. Die werd volgens mij aan Leila Zana gesteld. Dat het aan Harry van Bommel gesteld. Dat wordt aan iedereen gesteld. Ja, Leila Zana is Koerdisch. Dus, uh... ja. Nou ja, wat natuurlijk Koerden als probleem hebben is dat ze natuurlijk... Uh, ze zijn verdeeld in vier landen. En in, in die vier landen hebben de Koerden allemaal eigenlijk hun eigen subcultuur ontwikkeld. Bijvoorbeeld Koerden uit Turkije zijn veel meer bezig met de Turkse politiek. En Koerden uit Iran meer met, met, ook met de Iraanse politiek. En Koerden uit Irak... Ja, eigenlijk meer met Koerdistan, gewoon met de Koerdische regering. En daarnaast ook de Iraakse regering en Syrië natuurlijk ook. En dat zorgt er natuurlijk tot er verdeling is onder de Koerden sowieso. Uh, je ziet dat de Koerden bijvoorbeeld in Nederland, tot ze heel veel hun eigen feestjes hebben. Bijvoorbeeld de Syrische Koerden hebben een eigen feest in Arnhem. En bijvoorbeeld, we waren dus bijvoorbeeld bij die lezing van Leila Zana was door een Irakse Koerdische organisatie georganiseerd. Je zag dus tot er bijna alleen maar Koerden waren eigenlijk uit, uit Irakse Koerdistan en niet uit andere delen. Dus je ziet gewoon tot, tot het niet... Maar de dat heeft van toch, toch wel eerder met de partijen te maken. Die partijen die organiseren zulke feesten. Uh, of nou de PKK is of nou... Nou, ik denk uh, dat het ook met uh, de cultuur te maken heeft... wat uh, Vlaarmin net had Wat mij opvalt vooral is de intensiviteit... van uh, bijvoorbeeld de koer uit uh, Turks-Koeristan. Dat ja. zij veel intensiever betrokken zijn bij hun eigen zaak. En uh, vaak uh, veel grotere demonstraties aanpakken bijvoorbeeld. Uh, grotere conferenties, uh, feesten geven... Ja. Uh, dat zij misschien zelf bewust te zijn. Uh, ik denk, ja, het ligt misschien ook aan de partijorganisatie, inderdaad, maar uh, ja, of, waar of, denk we met ja. mee te maken heeft, vooral met uh, cultuur nou ja, of met... Ja, maar het uh, heeft ook gelijk. Ik denk dat de mindset, uh, de mentaliteit ook anders is binnen. Alleen binnen Irak-Skoeristan misschien hebben we meerdere soorten... Uh, we hebben drie, drie grote steden en alle drie denken anders. Uh, ja. Uh, ja. Uh, nou, niet heel anders, maar wel... Er is wel redelijk een verschil in de culturen. Nou, er is geen collectief uh, doel meer eigenlijk. Nog geen, geen, geen echte vaste identiteit, laat ik het zo zeggen. Of, of een, een duidelijke identiteit, waar, uh, waar we allemaal wel over de meest essentiële dingen, over uh, wat, wat, er, wat on, onze droom als Koert, uh, een eigen land. En, uh, daar hebben wij allemaal wel komen we over één. Maar uh, bepaalde dingen de werkwijze en de denkwijze verschillen we behoorlijk. Uh, in de delen ja. en binnen, binnen iedere deel verschillen we nog, ook nog eens. Ja, en nee, ik denk dat die partijen ook, ook het resultaat zijn van, gewoon van, van de omstandigheden waarin Koerden zitten. Het is niet dat, je kan niet alleen de schuld geven aan de partij van ja, PKK richt zich alleen op die en PKK richt zich alleen. Dat komt ook gewoon, die partijen zijn ook zelf gevormd door, door de omstandigheden tot, tot de Koerden verdeeld zijn over vier landen. Dus... Het is ook niet zo heel erg wonderbaarlijk uh, tot dat ze zich meer richten op hun eigen achterban. Dan, dan. Want van de PUK is de achterban is alleen Iraakse Koerden. En van de PKK toch, ondanks dat ze zeggen dat ze helemaal verenigd zijn. en Dat is toch meestal uh, ook weer veranderd Turkse Koerden. En dat splijt hun. En als je bijvoorbeeld een demonstratie of zo hebt. Zeg van ja, we gaan allemaal demonstreren voor één doel. Zeg van ja, maar ja, ik wil Ocalan, ja, maar ja, ik wil Badanie, gewoon je, ja. een, een collectieve doel eigenlijk. Ja, je hebt niet één uh, aanmidden, ja, dat had volgens mij niet gezegd, je wil één koning of zo. Er is niet één koning, je hebt vier konings of vijf konings of zes konings of misschien nog wel meer. Uh, allemaal leiders die zichzelf als, als de leider van de Koerden zien. Dus. Ja... Uh, laten we het, je hebt aardig wat artikelen geschreven over Koerden, Koeristan en uh, columns geschreven over uh, de gebeurtenissen daar. Ik wil over iets heel gevoeligs hebben. Wat, uh, jij bent uh, naar Turkije gereisd en daar mocht je niet in. Klopt dat? Dat ja. jij Turkije niet in mag omdat jij uh, heel veel schrijft over Koerden en Koerdistan? Ja, dat klopt. En wat denk je dat de reden is? Je, je, je schrijft aardig objectief naar mijn... Naar mijn inziens. Of is dat... Uh, als, als iemand het woord Koerdis aan gebruikt, dan mag je Turkije niet in, in, lijkt het? Ja, ik, ik weet het niet. Misschien is het een, een sporadisch iets of zo. Tot ze er toevallig iemand uitpakken. Want je hebt natuurlijk ook heel veel Koerden. Ik ken heel veel Koerden die, die bijvoorbeeld bepaalde ideeën hebben. En die komen gewoon Turkije in. Dus misschien hebben ze me toevallig uitgepikt. Omdat ik dan opval. Omdat ik dan westers ben. En dan dat je dan sneller opvalt dan bijvoorbeeld een koer... die met koeren bezig is, die, die valt minder snel op... dan bijvoorbeeld een, een, een Nederlands iemand of zo. Dus misschien dachten ze daarom... dat ik een, een, een dreiging was voor Turkije of zo. Ik kwam gewoon om een vakantie te vieren. Maar misschien daarom. Maar stel, stel dat, dat ze dat dit bekend is bij de Nederlandse overheid. Denken ze dat, denk je dat ze hier wel een punt van maken? Nee, tuurlijk niet. Want het is gewoon een interne aangelegenheid van Turkije. Bijvoorbeeld ja, maar jij bent als, als Nederlander... En, en je hebt hier mening, vrijheid ja, van maar, meningsuiting. Ja, maar... Het uh, dat, dat, dat gebeurt in Turkije. Uh, dus je, hebt, je, hebt, je hebt gewoon in, in, de, in internationale recht heb je gewoon één bepaalde wet. En dat is gewoon... elk land heeft uh, zelf uh, de volledige autonomie... om zelf zijn eigen uh, zaak te bepalen. En uh, dat noem je een interne aangelegenheid... Dus Nederland kan hier niks over zeggen. Bijvoorbeeld als Amerika weigert ook heel veel mensen om de gekste dingen. Bijvoorbeeld je hebt zo'n zanger Cat Stevens en die zingt dan iets over Islam En dan wordt hij niet binnengelaten omdat ze zien hem als een terroristische dreiging. Bijvoorbeeld Engeland die heeft Wilders geweigerd. Ik en denk er Nederland... pas een punt van maken als je daadwerkelijk ja, wordt opgepakt en uh, lastig gaan doen. En ja vasthouden. of als je bijvoorbeeld als je een politicus bent dan, dan is het anders. Want dan ben je ook onderdeel van, van, van het Nederlandse politieke bestel. Maar als, als, als een, een gewoon individueel persoon... of als journalist, ik denk dat misschien als journalist... als je een journalistieke organisatie achter je hebt staan... is het misschien moeilijker. Maar ik, ik denk dat het tot, tot daardoor komt als je als individu... want er zijn wel wat andere personen die ook niet binnen worden gelaten. Dus. Bijvoorbeeld Martin van Bruin is ook een tijdje gewoon er niet binnengelaten. En op een gegeven moment gewoon, die werd hij gewoon wel weer binnengelaten. Dus dat ligt er Ja, maar dat aan. kwam denk ik door, omdat Van is, die, die, wat, wat, die werd wat veel matiger in zijn bevoordingen. En zijn lof over de koerische kwestie. En, en hij is veel, veel gematigder. En, en een beetje meer naar hun naar een pijpen gaan dansen. Zoals je dat. Uh, nou, nee, dat, het is, dus dat niet waar, is niet waar. Want, want, want hij is uh, weer toegelaten. nadat een, uh, een openbare aanklager. of een regeringsfunctionaris zijn boek heeft gelezen. van Ach, Hashai gaan Staat. En, en dat is dat, dat boek wat hij heeft geschreven. volgens mij als proefschrift of zoiets. Dus dat is helemaal aan het begin nog dat boek. En daardoor is die Turkije weer binnengelaten. Omdat die, die regeringsfunctionaris. vond dat blijkbaar een leuk boek of zo. Die wilde hem uitnodigen. En hoe heeft het uh, je werk. Uh... Heeft het je werk beïnvloed? Je was daar op vakantie. Maar ik neem aan als je met de Koeïs kwestie bezig bent. En op een gegeven moment ook bij Turkije in om uh, daar uh, verslag te doen. Heeft het uh, je werk uh, beïnvloed? En, uh... Nee, ik denk het niet. Nee. Ja, dames en heren. We gaan uh, zo uh, afsluiten met uh, Vladimir. Vladimir blijft nog even bij ons. Uh, we gaan zo... Uh, naar het nieuws, uh, die wordt verzorgd door uh, de heer Azad Hrigi. Uh, uh, en daarna volgt een kleine korte analyse door, uh, door Halwest en, uh, en Vladimir zelf. Uh, we gaan eerst uh, wel naar muziek luisteren. En, uh, en daarna gaan we ook uh, na, na het nieuws uh, uh, gaan we ook uh, Pega Calici, de, de voorzitter van de Koerische Studentenvereniging. Uh, kleine toelichting geven over uh, haar vereniging en uh, over de komende activiteiten. En we gaan uh, daarna aan het eind afsluiten met een interview natuurlijk van Dashdemraat. Uh, ik wil alleen nog één klein uh, ding opmerken. Is, uh, jullie kunnen jullie suggesties en opmerkingen of kritiek uh, sturen naar uh, onze redactie op uh, info uit -cordonia uh, uh, Nogmaals, Cordonia met de uh, letter C... En uh, dit is was een testuitzending. Van, vanavond is een testuitzending van onze uh, Nederlandse uh, uitzending. En uh, op, binnen, op, binnenkort, op korte termijn uh, zul, zal onze uitzendtijden veranderen. Uh, we streven naar om uh, vrijdag in de avond uh, uh, uit te zenden. Maar we gaan eerst uh, luisteren naar muziek en daarna gaan we naar het nieuws door de heer Azad Hagigi. Er is iets ermanaat dat ik wel. Maar zei me niet, hoor je mijn boodschap niet? Ah, ik wil niet, nee, nee, maar God, ook niet het ik niet, Ik ben niet meer van van niet meer van plan. Ik ben niet meer van plan. Ik ben niet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 ja, Radio Cordonia. Ik ben Dames en heren, nu nieuws van Radio Cordonia, verzorgd door Azad uh, Hakiki. Radio Cordonia. Radio Cordonia. Dit is het nieuws in het kort van Radio Cordonia. Turkse kolonel, kolonel, kolonel bericht om schrikbewind. Afgelopen vrijdag 11 september begon in Diyarbakir de zaak tegen kolonel Jamal Temisus. In de jaren 90 commandant van de politieeenheid waarvan de autoriteiten jarenlang het bestaan ontkenden. De Turkse kolonel Jamal Temisus staat terecht voor het terreurbewind van zijn doodseskader tegen de Koerden. Verandering dreigt met acties. We gaan over tot burgerlijke ongehoorzaamheid en algemene staking mocht de kwestie van het afpakken van de inkomen van ambtenaren en burgers doorgaan. Goran, de veranderingslijst, heeft tijdens het, tijdens het recente gesprek met president Barzani afspraken gemaakt hierover. Tot op heden is dit niet in werking gesteld. Zeer waarschijnlijk wordt er lijst, lijstverbindenis van islamitische en socialistische partijen ontbonden. Volgens diverse bronnen binnen, binnen de twee islamitische partijen bestaat er grote kans dat er een einde komt aan de samenwerking tussen de vier partijen. Een van de redenen zou, hier, zou hiervoor zou de tegenvallende resultaten van de recente verkiezingen in Kurdistan zijn. President Barzani vraagt Dr. Berham Saleh om een regering te vormen. Afgelopen dinsdag vond de eerste officiële vergadering van het nieuwe parlement plaats. Oppositiefront, in het bijzonder de veranderingslijst Goran, heeft per direct om een andere werkwijze van het parlement gevraagd. Volgens oppositie moet het parlement proactief optreden en de regering beter controleren. Dit waren de hoofdpunten van de afgelopen week vanuit Koerdistan. Radio Cordonia. Een nieuwe radio radiostation. Nou, jongens, wat vonden jullie ervan? En nu volgt een uh, korte analyse door de heer Azad. En de twee heren natuurlijk uh, in de studio: Hallo Trashid en Vladimir van Bulgenburg. Nou ja, anders zal ik maar alvast beginnen. Uh, ik ben in mijn tijd in Koerdistan ook uh, bij Murad Kariland geweest. Uh, de, een van de belangrijkste leiders van de PKK. Uh, er werd ook een vraag gesteld over, over deze kolonel, kolonel Temizos, die wordt berecht. En ja. uh, we vroegen hem: van, uh, vind, vind je dit genoeg? Maar wat hij zegt is dat deze, deze kolonel is eigenlijk maar een, een kleine, kleine speler. Weet je, het, is niet, het is niet een van de leidende figuren die die, de, die, die burgers afmaakt, et cetera. Dat zegt Karajlan de hoofd van... Ja, dat zegt, Carielan, dat zegt als ze echt, als ze echt uh, dit soort zaken willen oplossen... dan moeten ze Tanju Chiller, dat is een voormalig premier... en uh, Demirel vervolgen, dat zijn dus, is ook een voormalig premier... die in die tijd ook, uh, ja, die dus in die tijd leidende figuren waren... Waaronder dus al deze dingen gebeurden. Uh, al die doden en moordaanslagen, et cetera. Dat, dat zijn de, ho de hogere handen eigenlijk. Ja, ja, de hogere, ah, ja. Wat ah, mij ook veel is dat... Uh, uh, ah, dat uh, uh, slachtoffers, of meer ruim 15 jaar uh, bezig zijn met deze zaak. En nu eindelijk voor de rechter komt. Dat zij vinden, zij noemden hem al de god van Zizre, weet je wel. Dat uh, hij verantwoordelijk was voor het uh, praktijkwerk. Hè? De, de, ja. de hoge Pieter die... Uh, hij had van die opdrachten uh, hè? die uh, Graven, ja. gaven. En uh, hij was verantwoordelijk voor het uitvoeren daarvan. En van het vuile een... werk. Ja. ja. En mm. de organisatie die uh, uh, zogenaamd uh, volgens de seculiere krachten niet uh, bestond. Dat heette Jitem. Uh, ja. uh, volgens de AKP-regering uh, was uh, deze organisatie uh, destijds in de jaren negentig verantwoordelijk voor de massaslachting in Zizre en de omgeving. Uh, maar wat mij opvalt is uh, wat de... Redenering van uh, de Turkse regering vooral ook is. Het dus heeft niet alleen met de Koerische kwestie te maken. Wellicht ook om uh, te laten zien van dat wij daadwerkelijk met het uh, Koeist project bezig zijn. Ja. Maar ze worden ook natuurlijk tegengewerkt door de seculiere krachten in de oppositie, MHP en CHP. Mm -hmm. En uh, ook uh, krachten hebben in het leger, natuurlijk. En ik denk dat de AKP-regering ook hiermee uh, deels wil afrekenen met. Uh, met het leger en met circuliere krachten, want seculiere krachten hebben aangegeven gedreigd eigenlijk Erdogan ermee van uh, uh, als je doorgaat met deze Koerdische project dan uh, komt er een einde aan de eenheid van Turkije. Ja. Dus uh, via een zijweg probeert uh, Erdogan wellicht om uh, uh, de circuliere krachten uh, te een na te geven eigenlijk. Ja. Ja. ja dus, nou ja, dat maar Hebben, een hebben, hebben of, Carili, ja. zelf en de PKK zelf vier plannen om acties te ondernemen? Of uh, uh, via, ja, om iets te doen hier tegen... Nou, de, de PKK zelf niet. Maar de, de DTP heeft wel volgens mij demonstraties uh, georganiseerd. Om dus de, de, de, hogere, de hogere personen die erachter zitten, dus niet degene die het vuile werk doen, maar degene die dus de opdracht hebben gegeven om die te berechten. Dat heeft de DTP zelf, hebben ze daar demonstraties voor gedaan. Okay. Dus dat uh, zit. Oké, okay, en, en de veranderingslijst, denk je dat, dat ongehoorzaamheid en algemene staking dat dat, dat, dat gaat helpen in Koerdistan? Uh, om. om uh om de inkomens van ambtenaren en zo uh, terug, uh, terug te draaien, dat, uh, dat het gestopt is nu? Nou ja, natuurlijk als ze als het, het hele sociale leven stil kunnen leggen... in Slomanie, in Erbil en de dan, dan zou dat natuurlijk uh, dat zou dat wel lukken. Maar uh, er zal dan waarschijnlijk uh, daadkracht nodig zijn van, uh, van de Koerdische president. Uh, dan zou die president Barzani stap moeten zetten van zeggen van... Uh, we tot gaan het regelen. Ja, ja, denk, ja. Je, denk je dat, dat ze zo'n zo aanhang hebben? Dat ze tot zo'n actie in staat uh, kunnen zijn? Of? Maar misschien is het maar niet zeker. Maar mm, ik denk dat het moeilijk is om mensen op de been te krijgen voor dit soort acties. Zeker als, als er geen... geen uh, die cultuur niet is. Bijvoorbeeld voor Koerden van Turkije. Die zijn gewend om, om demonstraties, et cetera, te doen. Maar... Misschien kan Halwes dat beter ja. vertellen. Maar... Nou, weet je wat het is? De laatste berichten de laatste afgelopen dagen is dat er ruim 1800 mensen ambtenaren werkloos zijn geworden en op straat zijn gezet. Daarnaast heb je natuurlijk ook de omkoping dat vooral tijdens en vlak voor de verkiezingen aan de hand was. Nou, president Barzani heeft beloofd om de kwestie aan te pakken en de ontslagen terug te draaien. Maar, uh, no, Shamba Mustafa, ik weet dat nog, Hij heeft uh, recent nog in een interview gezegd van: We doen uh, onze projectverandering, uh, doen wij een aantal stappen. We doen het uh, in eerste instantie, uh, proberen wij het via het parlement, volksvertegenwoordiging, uh, een en al in uh, beweging te zetten. En uh, toen het duidelijk werd dat, uh, dat de mensen zijn omgekocht en uh, ontslagen, uh, gaf de veranderingslijst, de positie al aan, ook samen met de vier partijen, om uh, het eerste. Op de agenda van het nieuw parlement te laten zijn dat het uh, onderwerp namelijk de uh, ontslagen mensen en de mensen die uh, nu broodloos zijn. Uh, dus ik denk dat het eerst ook via het parlement gaat en als dat niet helpt, uh, via burgerlijke ongehoorzaamheid. En de uh, volgende stap zou natuurlijk zijn naar uh, Hoge Rechtshof en uh, Irak enzovoort. Dus dat, uh, ik denk dat het uh, vooral een dreigement is ook aan uh, president en hoge functionaris om die. Uh, uh, beloftes dus daadwerkelijk uh, waar te maken. Oké, okay, nu heeft de veranderingslijst een uh, andere werkwijze van het parlement gevraagd. Denk je dat ze zo'n uh, kracht hebben om, om dat te, uh, ja, te vragen of, uh, of te wensen? Denk je dat, uh, dat ze daar iets mee kunnen doen? Uh, dat, ze, dat het parlement daarna zal luisteren? Z hebben ze zoveel stemmen of hebben ze zoveel uh, nou ja, de, stoelen in het parlement? De coalitie is uh, sowieso uh, verzwakt. En ze hebben natuurlijk ook andere krachten nodig om een... Uh, Sterke regering te vormen. Uh, het is afwachten in uh, welke tijdsperiode uh, we moeten denken dat die, deze verandering uh, daadwerkelijk uh, plaatsvindt. Uh, wat ze ook al hebben opgeroepen is om de, de, de commissies, de uh, verschillende commissies binnen het parlement, een andere werkwijze laten te laten hebben. Omdat het uh, wat sneller gaat en dat het efficiënter werkt en uh, dat het parlement gewoon wat actiever is. Uh, maar ik denk dat het afwachten is wat uh, daadwerkelijk daar uh, uh, wat mee gaat gebeuren. Okay, maar ze wat, moeten hun wat woorden wat jij, Vladimir, Wat denk jij, Denk je dat, uh, dat ze N iets kunnen doen? Nou ja, uh, dat is wat heel veel Koerden hopen. Maar of dat ook waard, wa daadwerkelijk zo is, dat is natuurlijk voorbaardig. Uh, voorbarig. En natuurlijk heel veel van die mensen van de veranderingslijst, die komen uit de PUK zelf voort. Dus dat, dat is misschien ook uh, misschien een probleem. is Dat ze uit dezelfde partij voortkomen. Dus ze hebben ook dezelfde ervaring. Misschien dezelfde mentaliteit en dezelfde cultuur. Dus dan zullen die mensen zichzelf ook een beetje moeten veranderen. Omdat ze uit dezelfde partij voortkomen. Okay. nou Wat uh, de veranderingseis heeft uh, beloofd. Uh, ik weet niet tot, hoe, tot hoever ze dat waarmaken. Is uh, de, he, de grijze muizen die uh, voortkomen uit de Puk en andere bewegingen. Om die uh, vooral advisering te laten zijn. En ook vooral de jonge generatie vrouwen uh, en andere... Uh, nieuwe gezichten, nieuwe ideeën uh, te laten werken in het parlement en uh, in het veld. En dat zij meer een adviserend rol moeten hebben of willen hebben. Uh, en ik denk dat het ook mee te maken heeft dat uh, ja, de oppositie moet haar woorden nu waard moet maken, vooral uh, een paar maanden voor de Iraakse verkiezingen. En ik denk dat uh, ook de veranderinglijsten, uh, de, andere, de vier partijen waar we zo meteen misschien over gaan hebben. Dat zij ja. zich nu klaarmaken ja. en uh, nadenken over de verkiezing van uh, 16 januari 2010. Okay. Namelijk de Irakische verkiezingen. Oké, okay, nou wat, denk, wat de, denken jullie dat, uh, dat de islamitische partijen die nu de samenwerking uh, ontbinden... Uh, heeft dat enig effect voor, uh, voor hun? Uh, is dat een uh, strategie uh, dat ze dat net voor de verkiezingen doen? Hij uh... heeft wellicht met uh, vooral de twee islamitische partijen... die, uh, die denken daar sterk over om de, uit de coalitie te stappen... Officiële verklaring is natuurlijk dat ze slechte resultaten hebben van de verkiezingen, namelijk 13 zetels voor alle vier partijen. Uh, wellicht heeft het ook mee te maken dat zij uh, in dat de Islamitische Partij, of één van, in ieder geval uh, straks in de regering met uh, de Koerdisali-lijst uh, in zee gaat. En uh, misschien zijn ze zich zichzelf klaarmaken voor uh, de Iraakse parlementsverkiezingen. Oh, nou, ja. Vladimir, heb, dus nou, heb jij daar iemand? 23, heb je... uh, er zijn namelijk 23 fracties in het. Uh, die zich heeft aangemeld voor de Iraakse ja. verkiezingen. Ja, heb, jij, heb jij iemand van de Islamitische Partij gesproken? Nou ja, de, de ja. leider van Jigirtu. Van maar wat ik zelf heb gehoord vanuit de laatste bericht is dat uh, uh, hiervoor zijn er wel incidenten geweest met de, Yikir, uh, met de Islamitische Unie van Koerdistan, Jigirtu. Die heeft zich toen afgespritst van, van de Koerdische Alliantie, van de Koerdistan ja. Alliantie, tijdens de Iraakse verkiezingen van 2005. En toen zijn er wat incidenten geweest, wat mensen zijn doodgeschoten van Jigirtu. En toen vonden ze dat niet zo leuk. Maar nu, eh, daarna hebben ze gewoon weer posities aangenomen. Dus iedereen verwacht, sommige mensen verwachten dat het bij Jekyll makkelijker zou zijn tot zijn positie. Maar wat de leider heeft aangegeven nu, is dat ze oppositie blijven. Dus Jekyll zelf blijft een oppositie. Dus ik verwacht niet tot ze, in ieder geval binnen, binnen de Koerdische regering, zullen ze een oppositie blijven. Maar misschien voor de Iraakse verkiezingen kan het anders zijn. Oké, okay, nou, we moeten helaas afronden. Uh, we gaan uh, door naar het volgende ontwerp. En. Uh... Daarover gaat uh, mijn collega Alan Dawoodi mee verder. Ja, we gaan zo uh, met ons aan de lijn uh, Pega uh, Galici, Pega die is uh, voorzitter van, uh, van KSVN. Uh, uh, Pega, goedenavond. Goedenavond, uh, Kakalan. Hi, uh, Pega. Uh, kun jij iets over de Koerdische Studentenvereniging uh, van Nederland uh, iets kort vertellen voor de luisteraars die niet weten waar? Uh, wat Koerdische Studentenvereniging inhoudt en wat jullie activiteiten zijn? Natuurlijk. Allereerst uh, wil ik van de gelegenheid gebruik maken om namens uh, de Koerdische Studentenvereniging in Nederland, Radio Cordonia, te feliciteren met jullie uitzendingen. En natuurlijk bedanken voor de uitnodiging van vanavond. Um, ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is uh, Pega Ghalici, ik ben uh, voorzitter van de Koerdische Studentenvereniging in Nederland. Um, onze vereniging is in 1993 opgericht. De oprichters kwamen uit alle delen van uh, groot koerdistan Wat uh, erg bijzonder is, is dat je dit ook terugziet... in onze huidige samenstelling van het bestuur en leden. Dat is uh, naar mijn mening een levende getuige... van het feit dat KSWN toegankelijk is... Uh, voor alle Koeris studenten en natuurlijk belangstellenden. Dat is uniek en daar zijn wij ook erg... Uh, trots op. De vereniging heeft een aantal doelen. Zo zet de vereniging zich in voor de belangen van de Koerdische studenten en wil meer bekendheid om de Koerdische zaak creëren. Daarnaast willen wij ook graag de participatie van de Nederlandse koeren in de Nederlandse samenleving bevorderen. Dat doen wij door regelmatig debatten, lezingen, filmavonden en excursies te organiseren. Binnenkort uh, organiseert KSVN ook haar eerste activiteit van het Academisch jaar. Namelijk een groot openingsfeest. Uh, die zal plaatsvinden op zaterdag 26 september in Amsterdam. Uh, hierbij wil ik ook graag iedereen uitnodigen om te komen en te genieten van onder andere live koerdisch muziek. We hebben een uh, artiest namen uh, Kawa Maumi. Dus uh, dat belooft veel. In ja, waar, wel in welke locatie? Waar in Amsterdam precies? Um, dat is dus in Amsterdam. Uh, het ligt in het centrum. Uh, het heet het Crea Café. En voor meer informatie verwijs ik iedereen naar onze website, ksvn.nl. Daar staat alles nog uh, uitgebreid. Uh, uh, ja, daar staat alles. Oké, okay, kun, kun je iets misschien globaal vertellen wat, uh, wat jullie plannen zijn voor dit jaar, qua lezingen en ja. qua debatten? Nou, uh, dat, onze eerste activiteit is dus een feest. Um, daarna hebben we een wat serieuzer activiteit. Uh, op 16 ok uh, oktober hebben wij een debat. En speciaal vanavond voor de luisteraars van Radio Cornonia... zal ik een, exclusief een tipje van de sluier geven. Het wordt namelijk een levendige discussie... Uh, met de vraag uh, of broederschap tussen Koerden en Turken bestaat. Het is een actueel onderwerp waar ja, veel over te zeggen valt... Ja, mijn collega's die, die zitten echt in de studio te branden om jou een paar vragen te stellen. De heren, jullie wilden, wie wilde vragen vraag stellen aan Pega? Nou, allereerst, ja, we, we zijn blij dat je, dat je in ons, op ons radio een interview wilde geven. Mijn naam is Azad Hakiki. Uh, Hallo, is je zei het broederschap tussen Koer en uh, Turken. Denk je zelf dat het wel mogelijk is? Ik geloof dat. Ik erin. Oké. Okay. En uh, ik denk het is een vraag die wij ook dagelijks in de samenleving tegenkomen. We leven in Nederland en uh, waar we met z'n allen samen moeten leven. Ik denk daarom is het dus een goed onderwerp om uh, ja, op het debat daarover te discussiëren. Ja, mogen wij weten wie, wie, wie jullie gaan uitnodigen? Uh, we hebben verschillende sprekers, maar uh, wij kunnen daar op dit moment nog geen uh, niet officieel uh, daarover ja, iets zeggen. Maar hou onze website in de gaten en daar komt alles op te staan. Goed, zullen we doen. Dus even over het, snel over het feestje van uh, 26 september. Het is een Cria Café en voor de leden uh, is 5 euro toch? En voor de niet-leden ja. 15 euro. Nee, 10 euro. 10 euro, excuses. Oké, okay, ja. uh, hierbij wil... Goed, hierbij wil ik je bedanken Pega en uh, hou ons uh, op de hoogte. En uh, keep up the good work van KSVN. En we zullen elkaar uh, nog uh, vaker spreken op Cordonia Radio. Dankjewel, dankjewel. En uh, ja, bedankt voor de gelegenheid. Uh, ik wil wel nog heel even zeggen tegen de luisteraars... Um, ja, bezoek onze website. Daar staan ook de, alle komende activiteiten op. Er staat ook informatie over mensen, hoe ze lid kunnen worden... En uh, mocht je zelf ook actief stil willen nemen in het uh, bestuur, dan kun je altijd contact opnemen met ons. Uh, bedankt voor de gelegenheid en uh, ja, kom alle naar het openingsfeest op 6 september. Goed, uh, Pega, ik wilde, uh, ja, mijn collega Halweist wil nog heel klein, snel iets vragen. Mag dat? Ja hoor. Oké, okay, dag uh, Pega. Mijn naam is uh, Halweist uh, Rachid. Uh... Ik had even een klein vraagje over de debat, uh, over verbroeding met, uh, Turk, tussen Koerden en uh, Turken. Ik vroeg me af uh, in hoeverre gaan jullie ook uh, Turken, hè, de Turkse studenten en jongeren betrekken. En uh, ook de lezer, degene die... Uh, uh... Kun je misschien iets harder plaatsen? Ik hoor je heel slecht. Sorry. Uh, ik vroeg me af of bij het debat tussen de, voor de verbroedering tussen Turken en Koerden ook... Uh, uh, hoe jullie de, zeg maar, de Turkse gemeenschap ook bij betrekken. Turkse jongeren en studenten? Um, nou, dat is een hele goede vraag. Wij zullen ook uh, iemand, uh, als het lukt, ik neem aan van wel, uh, ja. Ja, uit de Turkse gemeenschap ook uitnodigen. Oké, okay, gaat het ook om uh, te Turkse studentenverenigingen of uh, gaat het er nog niet zo ver? Um, op dit moment uh, kan ik daar verder niks over zeggen. Oké, okay, we wachten het af. Ja, en kom uh, gewoon langs. Nog één kort vraagje, Pekagan. Uh, ik, ik, heb, ik heb wel eens een klacht gehoord van een Koerden uit uh, Bakur... dat er, dat er veel, veel Sorani, vooral veel Sorani-muziek op jullie feestjes uh, gedraaid wordt. En weinig Kurmanji. Uh, klopt dat? Uh, en als het klopt, waarom is dat? Uh, komt dat omdat jullie leden vooral Sorani zijn? Of uh, Hoe komt dat? Um, allereerst, uh, onze bestuur bestaat uit alle delen uit Koerdistan. Uh, de leden ook. Uh, dat proberen wij ook in onze programma's, in de activiteiten en ook in de, in de muziek die wij afspelen op feesten, dat komt ook weer terug. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dus het is, niet, uh, het is, het is, het is maar een gerucht. Uh, ja, dat is absoluut. Ons, zoals ik al eerder zei, ik spreek over groot Koerdistan. Uh, ja, en voor ons maakt het niet uit of het uh, Badini is of Karmanji of Surani of wat dan ook. Ik kom persoonlijk zelf uit het oosten. Er is helemaal geen, het, er is geen onderscheid voor ons. Oké, okay, nou aangenaam. Ik kom ook uit het oosten. Nou, dan uh, bedank, je, bedank je, voor, uh, voor deze, voor je voor deze korte toelichting. Ja. En uh, wens je veel sterkte en uh, ook uh, de rest van het uh, bestuur van KSVN. En hopelijk uh, komt er nog... Uh, Mooi zo'n goed uh, vanuit Dank KSVN. Dankjewel. Okay. Ik wil jullie ook uh, veel succes voor de toekomst. En dat jullie nog vele mooie en interessante uitzendingen mogen maken. Ja, dankjewel. wel. Nou, trusten en een fijne avond. Fijne avond. Okay. dag. Daag. Ja, dames en heren, we gaan zo even naar uh, de eerder in gedane interview... met uh, veel besproken en het controversiële uh, zangeres en presentatrice Dashnee Mourad. Uh, dus hierbij vraag ik jullie aandacht voor het voor interview met uh, onze lieve presentatrice... die zo lief was om het uh, allereerste interview met haar te doen als, als een nieuwe zangeres, opkomende zangeres, die heel veel stof heeft doen opwaaien in Koeristan. Hierbij interview met Deshnem Raad. Radio Cordonia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 lokal en je woont sinds 97 in Nederland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 uh, vroeg van, waar zijn de bergen gebleven? Dus dat was echt uh, bizar om, om, om, om het uh, mee te maken. Ergens te zijn zonder bergen. Dat het helemaal plat is. En uh, het was zo'n grijze dag ook nog. Uh, dus het was zeker zwaar, vooral met school. En je werd er aangekeken vooral als ik met mijn uh, ouders uh, over straat liep. Want we dan woonden in een dorp en dan werden we echt uh, aangekeken van, oh, daar heb je die buitenlanders. Dus ja, in het begin was het zeker zwaar dat je jezelf uh, gaat vinden.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 Ik heb een kleine broertje weggekregen die, die alleen maar van dansen houdt en van muziek. En hij maakt dat helemaal gek, want hij wil heel het spelen. Natuurlijk, als je zo'n oude zus hebt als Destiny, dan moet wel. Nee. Ja, nou dat denk ik ook, dus, want hij is echt helemaal uh, hyperactief. En waar komen je ouders vandaan?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 Uh, zodat onze economie ook omhoog gaat en, en ongewoon de helft van de maatschappij, vrouwen namelijk, ja, actief worden. Dat is hun droom en, en door hen okay. ben ik wie ik ben. Ja, ja. Dus laten we even nu over je, over je album hebben. Gefeliciteerd trouwens met je nieuwe album. Dankjewel. Uh, het zijn hele gewaagde nummers trouwens, ja. die cool. door Halko Zager zijn geproduceerd. Yes. Uh, die ook heel veel eigenlijk kritiek krijgt dat hij Arabische en vaak Egyptische melodieën krijgt.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 maar ze uh die hele, you know hij staat er over over. Yeah.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 kon waarmaken wat ik in Koeristan heb uh, kunnen bereiken. Ja, okay. dat kan ik nog wel vinden. Okay. Oké, la laatste vraag, niet Even over je programma. Trouwens, het uh, is ook een hele succesvolle programma, blijkt dat Thank uit de reactie. Well. Uh, alleen er is één kritiek op jou, uh, of, oh. of niet op jou, op, op de hele opzet van de show en, en de eerdere shows en ook op bepaalde programma's van Kork. Is dat. Uh,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 Dat is allemaal waar. Ja, Alleen dat waarom niet uh, een puri is Alleen waarom? Doel.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 Radio Cordonia. Nou, dames en heren, dit, waren de testuits. dit was de testuitzending van Radio Cordonia in het Nederlands. Ik bied mijn excuses aan voor mijn stem. Uh, ik ben een beetje ziek. Maar ik, we, hebben, we hopen dat jullie het uh, naar wens uh, hebben gehad. U kunt onze programma's beluisteren in het Nederlands op zaterdag van 10 tot 12. Uh, we streven ernaar om het uh, naar vrijdagavond uh, te brengen. Maar uh, dit zal uh, aangekondigd worden op onze website www.cordonia.com. Cordonia met een C. U kunt ons ook beluisteren in Amsterdam en omgeving op fm99.4. We wensen u een hele fijne avond en alvast wel trusten.